En uh, Rob, het was een eer om met je samen te werken. En dat is uh, wederzijds. <tos> Kom maar, jongens. <tos> <tos> nou, tot volgende week! Tot volgende week! Dag!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 Justitie gaat bekijken hoe vaak er onnodig in strafdossiers privacygevoelige informatie van buitenstaanders staat. Aanleiding is het dossier over een bankoverval in Amsterdam. Daarin staan allerlei privégegevens van mensen die toevallig in de buurt waren. Ook zijn de namen opgenomen van mensen die kort voor de overval bij de bank hadden gepint en het bedrag dat ze opnamen. Het Openbaar Ministerie erkent dat in dit geval zulke gegevens buiten het dossier hadden moeten blijven. Vroeger kreeg het OM van advocaten nogal eens het verwijt dat er te weinig documenten in het dossier zaten. Justitie betracht erom nu meer openheid, maar lijkt er wat te zijn doorgeschoten, zegt een woordvoerder. Tienduizenden Bosnische moslims hebben in Srebrenica het bloedbad van 14 jaar geleden herdacht. Bosnisch-Servische troepen namen op 11 juli 1995 de vn enclave in... en executeerden in die dagen erna zo'n 8000 moslims. Het was het ergste bloedbad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. In het gebied rondom Srebrenica worden nog steeds lichamen in massagraven geïdentificeerd. Vandaag werden in een plechtigheid 534 lichamen herbegraven. 44 van die slachtoffers waren tieners. Ook op het plein in Den Haag is de val van Srebrenica herdacht. President Obama heeft tijdens een bezoek aan Ghana dat land geprezen als een democratisch voorbeeld voor heel Afrika. Hij deed dat in een toespraak voor het parlement in Accra dat hem enthousiast had verwelkomd. Obama noemde democratie en goed bestuur essentieel voor uitgang in ontwikkelingslanden. Het is Obamas eerste bezoek als president aan een Afrikaans land onder de Sahara. Hij bekijkt vandaag in Ghana ook een slavenfort... ...van waaruit miljoenen Afrikanen als slaaf werden verscheept naar onder meer Amerika. Onder hen waren vermoedelijk ook de voorouders van Obamas vrouw Michelle. Het weer. In het oosten en zuiden nog een bui, maar van het westen uit komt ook de zon erbij. Morgen eerst bewolkt een periode met regen, later van het westen uit opklaringen... ...en het wordt dan opnieuw een graad of twintig.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 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blomme Zomerhits.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 Qu'il y de paille Pour rester grand et bien quand nous serons dans la bataille c'est la première fois pour moi que je pars au combat Et j'espère être digne de la tribu de Tana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 Fallait-il continuer ce combat déjà perdu Mais telle était la fierté de toute la tribu La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant De faire c'était extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres envers et là Et pour toutes les lois de la tribu de Tana Dana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 Killed me inside, yeah. And to top it up, I looked around to who it was. My best friend with my girlfriend got me thinking. That's my girlfriend. That's my girlfriend. That's my girlfriend. Was. The two Van Zie ZFM. FM. Zie antwoord. 106.9 FM. Ik zie een picture in een frame. Ik zie een face without a name. Riding alone on an empty trail. Waar are you? Living in a house of broken hearts. Liefde voor.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 Zandvoort. Vroeger zomer. Ja. Op CFN.